Ik zal ook in het kort een samenvatting geven van de preek in het Nederlands. En ik wil dat er serieus geluisterd wordt naar deze zaak die ons alle aangaat. Ik heb als eerste aangegeven dat het geloof vandaag de dag als vreemd wordt beschouwd. En we zien ook dat het geloof van alle kanten wordt aangevallen. We zien dat het vandaag de dag een gewone zaak is geworden... om de Almachtige Allah subhanahu wa ta'ala te schofferen om de profeten belachelijk te maken... en ga zo maar door. Maar wat mij verbaast is namelijk het volgende. Als deze zaken afkomstig waren geweest... van degene die het geloof niet goed gezind zijn dan kan ik alleen maar als antwoord geven, wat Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran vermeldt, dat zij erop uit zijn om ook jullie in ongeloof te doen vervallen. Ze willen dat jullie gelijk zijn aan hen, wat betreft ongelovig zijn. Maar wat mij verbaast, is dat er vandaag de dag mensen zijn, die zogenaamd onderdeel uitmaken van de gelederen van de moslims. Mensen die zich... Zelfs uitgeven voor islamitische autoriteit. Mensen die menen een stichting in het leven te hebben geroepen om op te komen voor de rechten van de moslims, maar die tegelijkertijd de islam bevechten en bestrijden. Mensen die bijvoorbeeld zogenaamd moslims zijn, maar harde woorden spreken over zaken zoals het hijab. Zoals de kleding van de vrouw. Zoals de hoofddoek die een vrouw draagt. Ik blijf me daarover verbazen. Dat deze mensen nog de durf hebben om zichzelf moslims te noemen. Een hijab, beste mensen. En aangezien het nu een hot item is. Iedereen is ermee bezig. Wil ik de nadruk op deze zaak leggen. Wil ik aangeven wat de hijab betekent voor een moslima. Een hijab, beste mensen. Is een voorschrift van Allah subhanahu wa ta'ala. Een voorschrift die zorg draagt voor de kuisheid van de vrouw. Voor de vroomheid van de vrouw. En daarmee wenst de islam de vrouw te beschermen. Wenst de islam de vrouw haar vroomheid en haar kuisheid te behouden. Het kan niet zo zijn dat iemand die zich rekent tot de moslims... Dat hij in opstand komt... Tegen de hijab Dat bestaat niet. Waarom niet? Omdat Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran. En gelet op deze woorden. Allah subhanahu wa ta'ala die zweert. En die zegt. Ze zullen bij jouw heer niet geloven. Totdat zij wat? Jou laten oordelen. Over datgene wat zich voordoet tussen hen. En daarna zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En dit is natuurlijk een interpretatie van de betekenis. Daarna zegt Allah subhanahu wa ta'ala dat wanneer de profeet een besluit heeft genomen. en hij heeft reeds een besluit genomen over al-Hijab. Het is een verplichting voor de vrouw. Als de profeet een besluit heeft genomen. dan dient iedereen zich te onderwerpen aan dat besluit. Iedereen dient zich te onderwerpen aan de woorden van de profeet. Alayhi wa sallam. alleen dan word je gerekend tot de moslims, tot de gelovigen. Beste mensen, al-Hijab. Is of je het nou wil of niet, het boegbeeld geworden van een vrouw die kuis is. Vroom is. Als een vrouw uit geloof en eerbied jegens haar Heer een hijab draagt. dan zal ze zich ook houden aan de voorschriften van haar Heer. Dan zou ze ook die hijab in ere houden. En gelet op de volgende zaak: als je nu even een vergelijking maakt. met onze tijd en de tijd van de metgezellen. Als je weet dat hij is radiyallahu hij zegt in een overlevering. Jullie weten dat de profeet in haar kamer is begraven. En jullie weten dat haar vader ook later in haar kamer werd begraven. Ze zegt, hij is zo, Als ik het huis binnenkwam, als ik mijn kamer binnenkwam. Dan kwam ik binnen terwijl ik geen hoofddoek droeg. Dat was niet nodig zegt ze. Want het was slechts mijn vader en mijn man die daar begraven lagen. Weliswaar dood, maar toch ze houdt er rekening mee. Maar later toen Omar daar werd begraven, zegt hij, radiyallahu anha, die zegt, ik durfde daarna nooit meer, zonder hijab, naar binnen te gaan. En waarom? Uit schaamte voor Omar, die reeds is overleden. Aisha radiyallahu anha, houdt rekening met een overleden, vreemde man, terwijl onze dochters, onze vrouwen vandaag de dag, de straat opgaan, naakt, bloot, doch gekleed. Want wat ze dragen, stelt niks voor. Het is doorzichtig, het is te kort, het is schaamteloos, het stelt niks voor. Zij zoeken de mannen, de vreemde mannen op, om te tonen wat zij hebben aan vlees in huis. Om te tonen wat zij aan aantrekkelijkheden in huis hebben. Beste mensen, wat ik vorige week heb gezegd, over iemand die niet bidt. Dat diegene niet gehuwd wordt, niet met je dochter mag trouwen. Hetzelfde geldt voor een vrouw die geen hoofddoek draagt. Ook met zo'n één trouw je niet. Wij als moslims. Degene die de voorschriften van onze Heer in acht nemen, trouwen zo'n vrouw niet. En wat die vrouwen soms zeggen: Namelijk, wanneer ik trouw, dan zal ik die hijab dragen. Dat heeft voor ons geen waarde. De hijab wordt niet gedragen vanwege het aangaan van een huwelijk. De hijab wordt gedragen omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Omwille van de Almachtige. En de ervaring leert dat dit soort beloftes niks voorstellen. Want die vrouw gaat die hijab niet dragen. Zo'n vrouw heb je niks aan. Zoek een andere. En degene die zijn heer. Zoals ik aangaf in een vers. Degene die zijn heer vreest. Allah zal voor hem een uitweg vinden. Beste mensen. Toen een verzameling vrouwen naar Aisha kwam. En die kleding droegen. Die enigszins dun was. Die kleding. Toen zei Aisha. Als jullie gelovige vrouwen zijn. Dan hoort deze kleding niet bij jullie. Maar als jullie geen gelovige vrouwen zijn. Dan is het jullie gegeven. Als jullie gelovige vrouwen zijn, de kleding van een gelovige vrouw dient te voldoen aan een aantal voorschriften. Dat zegt Aisha. En dat zegt zij richting vrouwen van Benu Tamim. En ik kan je garanderen, verzekeren, dat de kleding van de vrouwen toen de tijd vele malen beter is dan de kleding die door onze dochters vandaag de dag wordt gedragen. Stel je voor als Aisha in staat wordt gesteld om een kijkje te nemen in onze gemeenschap, moslimgemeenschap. En hoe het gesteld is met onze vrouwen. En met hun kleding, wat zou ze dan zeggen? Wat als zij zou zien hoe onze vrouwen soms de straat opgaan? Terwijl zij al hun aantrekkelijkheden tentoonstellen. Als laatste wil ik verwijzen naar één zaak. We zien natuurlijk, en daarom wil ik ook de vrouwen of de zusters, onze zusters, een hart onder de riem steken. Ik weet dat de vrouw vandaag de dag, de moslimvrouw vandaag de dag, enigszins onderdrukt wordt. In sommige plaatsen, sommige landen. Wij horen nu zelfs scholen die het verbieden voor een hoofddoek dragende moslimma om daar les te volgen. Wij horen zelfs zusters die klagen over het feit dat ze ontslagen is omdat zij weigeren haar hoofddoek af te doen. En ga zomaar door en ga zomaar door. Tegen die zusters wil ik zeggen, het is een beproeving. Een beproeving van Allah subhanahu wa ta'ala om te kijken of je oprecht bent in je geloof. Om te kijken of die vrouw tegenstand zal bieden. Of die vrouw werkelijk aan haar geloof blijft vasthouden. En zich niet laat beïnvloeden door deze zaken. Haar hijab niet zal opgeven. Haar geloof niet zal opgeven. Haar vroomheid niet zal opgeven. Beste zuster. Het is belangrijk. Om het volgende te begrijpen. Waag het nood, Maar dan ook nood om je hijab af te doen. Wat er ook gebeurt. doet er niet toe wie het van jou vraagt. Zolang Allah subhanahu wa ta'ala van jou heeft gevraagd. Om het op te doen. Niemand. Maar dan ook niemand heeft het recht. Om van jou te vragen om het af te doen. En je mag niemand daarin gehoorzamen beste zuster. Onthoud dat goed. En je kan zeggen ik heb het soms moeilijk. Ik heb het soms lastig. Het is een eer. Het is een eer om zo door het leven te gaan. Vanwege jouw geloof. Allah subhanahu wa ta'ala heeft je geëerd. En heeft je een hoge status gegeven. Dus ga jezelf niet verlagen. En weet één ding. Dat de bestraffing en de vervolging van de dag des is veel ernstiger is. En veel verschrikkelijker is. En onthoud één ding wat ik ook aangaf in de preek. Onthoud de volgende woorden van de profeet. Hij zegt namelijk, er kan geen sprake zijn van gehoorzaamheid aan iemand. Als dat zou betekenen dat je je heer ongehoorzaam bent. Dat kan niet. Met andere woorden, wij doen onze hoofddoek niet af. Wij doen onze hoofddoek niet af wie het ook mag zijn die het van ons vraagt. Maar subhanakallah, bihamdik,